Waarom woelen de volken en zinnen de naties op ijdelheid? Zo begint psalm 2. En dat is de psalm die wij vandaag behandelen in onze serie Eindtijd en Profetie. Psalmen en Israël of Israël in de psalmen. Jan van Badenveld, hartelijk welkom. Vrederijk, maar ook opstand. Waarom woelen de volken en zinnen de naties op ijdelheid? Ja. En de psalm gaat over veel en veel meer dan vrederijk en opstand. Er zit zo ontzettend veel en zo interessant. Het gaat, wat we een vorige keer uh -huh. hebben uitgelegd, ja. over zaken in, de in het verleden. Ja. Het gaat over zaken die momenteel aan de gang zijn. Uh -huh. En het gaat inderdaad over het vrederijk en... Dus wat zaken in de toekomst. En in de, in de toekomst. Ja. En het is ook weer een psalm. Die door David geschreven staat. Mm het -hmm. staat er niet boven hoor, er staat de Messiaanse koning, maar ja. dat is er niet boven gezet. Nee. Dat, is de, dat is niet door de geest geïnspireerd, dat is door de vertalers erboven boven gezet. Ja. En terecht ook, ja, ik denk vind al, ik. Ja. Ja. Maar er staat niet bij een psalm van David. Nee, het is wel handig dat het er boven staat. Nou ja, dat wel. Maar dat is een psalm van David. Ja. Dat halen we uit uh, Handelingen 4. Mm -hmm. staat, zoals David. En het is ook een psalm die voortkwam uit de ervaringen van David zelf, of een andere koning. Ja. Volken rondom Israël, mm. zoals altijd, die mm. waren aan het voelen en die waren aan het zinnen om Israël kapot te maken. Er is maken. dus weinig veranderd sinds de tijd van David. Nou ja, sinds Israël bestaat, sinds ja. de tijd van de uitocht uit Egypte, ja. is Israël het doelwit geweest van de volken. Ja. Dat komt omdat de volken in opstand zijn tegen God. Mm. En dat is de tragiek is dat dat in deze tijd extra wordt. Mm -hmm. ja, ook de gewone mensen die hebben dat niet in de gaten, maar die zijn vergiftigd door de leugens van, uh, de, de, van de media. De, ja, de media. Maar die praten dan ook weer uh, de Palestijnen en de Arabieren leugenpropaganda aan. Mm -hmm. Alles is mislukt. Alle aanvallen tegen Israël zijn mislukt. De oorlogen, het terrorisme. De economische boycott. Alles is mislukt, behalve het verhaal van de leugen. Ja, het mislukt alleen niet als God zelf bepaalde dat het volk in ballingschap moest. Dat zeker, ook dat heeft God in de hand. Maar dan is Israël wel het slachtoffer. Want Israël is altijd het criterium geweest voor God voor de zegen van God en voor de vloek. Ja, we hebben het natuurlijk al vaker over gehad, uh, en die vraag is natuurlijk ook al vaker de jou beantwoord, maar het kan niet vaak genoeg gevraagd en gezegd worden, denk ik. Waarom toch altijd Israël? Omdat God Israël dit volk heeft uitverkoren. Israël zegt God bij de uittocht van Egypte, zegt God, Israël is mijn eerstgeboren zoon. En vele volken zijn eruit. Uh, uit Sem, Ham en Jaf, uit Noach dus voortgekomen. Ja. Maar Israël is onder de volken Gods eerstgeboren zoon. Ja. Uit Israël is de Messias voortgekomen. Ja. En er staat ook geschreven, de verlosser zal uit Sion komen. Dus ja. in de toekomst komt de verlosser weer uit Israël. Is dan een Zelazie, zoals bij de verloren zoon, de oudste en de jongste broer? Heb ik nog geen... Ik heb er wel over nagedacht, maar ik heb daar nog geen preek uit verzonnen. Nee, ik ook niet, maar het komt nu bij me op. Ja, ik, ik, ik weet het nog niet. Mm -hmm. Ik weet het echt nog niet. Nee. Wel weet ik dat er staat geschreven, aan Israël heb ik mijn woorden toevertrouwd. In ja. Psalm 147. En Paulus haalt dat aan. En die zegt, aan Israël zijn de woorden gods toevertrouwd. Mm -hmm. Waar zegt de vervangingsleer? ben wel nou helemaal, dat is dat zijn. Ja. Tot op de dag van heden zijn de woorden gods aan Israël toevertrouwd. Alles is nog voor Israël. Mm -hmm. En ook de psalmen... Zijn de liederen van Israël. Zullen we nog wel zien als we Psalm uh, 117 gaan bespreken. De kortste psalm die er is. Dus het wordt een vrij korte uitzending. Ja. <laughs> maar, uh, dan, en, maar ook deze psalm. Een koning van Israël of David. Had last van de volkeren. En waarom zinnen ze op, uh, op ijdelheid? En er komt een psalm. En dan flitst het zo op. Nou, we eerst eens naar het verleden gaan mm -hmm. kijken. Niet Paulus, nee. Uh, Johannes en Jacobus waren voor de, de raad, uh, de, het zal net mm -hmm. erin gedaagd, en die werden flink bedreigd. Wat gaan ze doen? Ze citeren, ik zal het een keertje uit handelingen aanhalen, handelingen 4 is dat, mm -hmm. ze citeren psalm 2. En ze komen dan in de gemeente en ze citeren psalm 2, vers 25. Uh, Heer, u hebt de hemel en de aarde geschapen, en die door de heilige geest... ...bij monden van onze vader David, uw knecht, hebt gezegd... ...waarom hebben de heidenen gewoed en de volken ijdele raad bedacht? Ja, dat is Handelingen 4, vers 25. Dat is de uh, Handelingen 4, vers 25, ja. ja. ja. En, en, en dan zegt hij, inderdaad hebben de koningen der aarde zich opgesteld. En wie waren dat? Herodes en... ...dat was uh, Pilatus, enzovoorts. Ja. Maar twee, ja. waarom alle volken... Nee, maar zij zien dat wel in hun tijd als, zoals wij nu begrijpen, een voorlopige uitleg van de psalmen. Ja, en nu komt dat weer, want en nu alle komt, volken is nu, nu de Verenigde het Naties. En nu weer onder uh, uh, voor alle volkeren, want nu gaan alle volkeren die gaan tegen Israël zich opzetten. Ja. En dat doen ze al in de Verenigde Naties. Ja. Er was een Joodse vertegenwoordiger en die zegt, hier in de Verenigde Naties is het net alsof ik met een jodenster op moet lopen. Ja. En zo, zo erg is de haat ja. tegen Israël. Joden sterren en de Verenigde Naties? Ja, natuurlijk. Dat lezen we in vers 2. De koningen der aarde scharen zich in slag, slagorde... Dat kun je gewoon vertalen, ze komen bij elkaar. Ze ja. scharen zich, ze komen bij elkaar. Ja. Uh, in slagorde bij de Verenigde Naties. Verenigde Naties. Weer een, een motie tegen Israël. Ja. De meeste moties van de Verenigde Naties gaan tegen Israël. Hmm. Altijd is het tegen Israël, zodat Israël... Ja, gehaat wordt onder de volkeren. Mm. En uh, dat noemen ze dan het BDS. Dat noemen ze dan boycott. Dat noemen ze delegitimeren. En dat noemen ze dan sancties. Ja. En dat, dat is de nieuwste vorm van, van antisemitisme. Ja. Maar die is nu wereldwijd en dat zijpelt door naar de gewone mensen. Dat merk je. Op een verjaardagspartijtje moet je hem maar eens proberen... ...iets vriendelijks over Israël te zeggen. En je krijgt zo te horen, die terroristen. Nou, Israël zijn ook de beste niet, hoor. Ja, en dan slikken ze allemaal de leugens die via de media op Israël, uh, op Israël losgelaten worden. Mm -hmm. en, maar ook de Koningen der Aarde doen er aan mee. De regeringen doen er aan mee. De Europese Unie die wil Israël gaan boycotten. Ja. Maar uh, er staat in, in vers 2 van Psalm 2. Uh, de koning en de aardig scharen zich in slagorden en de macht hebben spannen samen tegen de Heeren en zijn gezalven. Natuurlijk. Het gaat natuurlijk ook tegen, Het heeft twee betekenissen. Mm -hmm. Het gaat uiteindelijk tegen het koninkrijk van de Heer Jezus, wat aan gaat bereiken, ja. zijn gezalven hebben ze helemaal niet in de gaten. Maar vervolging van Israël en vervolging van Joden heeft onmiddellijk tot gevolg, daar volgt onmiddellijk op, vervolging van christenen. Mm -hmm. Je ziet die christenvervolging neemt steeds meer toe. Ja. En, dus de Heren en zijn gezalfde ook tegen de Heren en zijn gemeente. Mm. Het, een Joods spreekwoord zegt. Pas op, Christenen, het is eerst zaterdag en dan zondag. Ja, ja dat is wel duidelijk. Eerst zaterdag ja. en dan zondag. Ja. En dat is ook in deze tijd, ze spannen samen. Maar nu komt dat, flitst dat door naar het duizendjarige Rijk. Mm -hmm. Laat ons hun banden verscheuren. En hun touwen van ons werpen. Ja, dat is een beetje lastig te begrijpen. Dat we daar opeens staan. Ja, maar je kunt het wel goed begrijpen. Als je weet wat er uh, in het eind Duizendjarig Rijk aan de hand is. Mm -hmm. In Duizendjarig Rijk, dat lezen we in Openbaring. Zullen we het nog even ja, pakken bij Openbaring? Zeker, zeker. Dat lezen we in Openbaring 20. Moet ik hier even die Bijbel zo houden? In Openbaring 20 dan wordt de duivel die wordt gearresteerd en die wordt gebonden in een of ander duister rijk. Mm -hmm. En dan is er een duizendjarig rijk waar vrede, recht en gerechtigheid heerst. Ja. De Christus heerst daar. Mm -hmm. En in Jezaja en in andere profeten wordt geschreven hoe dat werkt in het duizendjarig rijk. Ja. Maar aan het einde van dat duizendjarig rijk, vers, 9, vers 7, wanneer die duizend jaar eindigt zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden. Mm. Dus altijd die verleiding. En waarom moet dat nou? Ja, God wil kijken of de mensen in het jaar rijk hem oprecht dienen, ja. of dat ze dat doen onder de knoet van de Messias. Want de wet van de Heer die zal uit Sion uitgaan. Ja. En zijn... Uh, ...woord zal vanuit Jeruzalem uitgaan. Jeruzalem zal in die tijd de hoofdstad van de wereld zijn. Ja, ja dat is het nu al. Uiteindelijk wel, ja, <laughs> maar niet in, in erg positieve zin. Nee. Ja, daarom wil de islam Jeruzalem hebben. Ja. Daarom zegt de Verenigde Naties ook, wij willen Jeruzalem. Ja, daar zitten ze ook. Uh, daar zitten ze ook. Ja. Maar daarom uh, glipt de paus ook <laughs> af en toe naar Israël. En die probeert ook delen van Israël en delen van de berg Sion mm -hmm. uh, in bezit te krijgen. Ja, en die, die kent het profetische woord wel. Uh, uh, die weet dat aardig goed, ja, althans ja. sommige kardinalen. Want anders pak je die berg niet. Nee, <coughs> maar, maar zo, zo werkt dat. De hele ja. wereld richt zich nu al tegen Jeruzalem. Ja. En de eindtijdoorlogen zullen ook tegen Jeruzalem gaan. Dat is ook waarom de Palestijnen natuurlijk uh, Jeruzalem als hoofdstad willen hebben. Ja, tuurlijk wil Jeruzalem. Want daar komt, hij weet ook uit de Bijbel, dat de Messias op de Olijfberg terugkomt. Ja. Ja. En dan moet hij er met uh, zijn heilige neus bovenop staan, natuurlijk. Ja. ja. Ja, loopt dat goed voor hem af? Niet goed. Nee. Nee, nee maar dat is ook, ook katholieke vrienden van ons, die zijn doodsbenauwd van wat er in, de, uh, in het Vaticaan gaande is. Mm. Ja. Het zijn hele vrome katholieke mensen, hoor. Ja. Ik zeg tegen hem, wel eens tegen hem, waarom uh, blijf je nou Roomsman? Ja. Hoe kan dat in deze situatie? Hij zegt, nou... Ik uh, ga niet met de dwalingen van Rome mee, maar uh, ik blijf wel trouw aan de moederkerk. Ja, ja want ja. Er, zijn, er zijn natuurlijk dwalingen in de Rooms-Katholieke kerk, maar er zijn ook heel veel trouwe, er zijn een heleboel trouwe goede, christenen ja, in de katholieke ja. kerk. Ja, laten we dat uh, vooral niet veroordelen. Mm -hmm. ja? En een heleboel die heel achter is, zal staan en een heleboel, die duidelijk in de gaten hebben dat we nu in een soort eindtijd ja, leven. Maar net zo goed als uh, in andere kerken. Uh, moet ook in de katholieke kerk zicht komen op de rol van Israël. En, uh, en dat is ook zo in de Pinkster en Evangelische beweging, want daar missen we dat ook wel. Nee, die zijn te geestelijk natuurlijk, behalve als ze ziek worden <laughs> dan... Uh, nee, maar dus, dus eigenlijk, zeg maar door de bank genomen in alle kerken en alle gemeentes, is het nodig dat men zicht krijgt op op de rol van Israël, op de psalmen, op uh, dat wat God voor geprofiteerd heeft over ja. deze ja. tijd. En op de dienende functie ja. die wij ten aanzien ja. van Israël hebben. Daar uh, maakt de katholieke kerk ook geen onderscheid uh, in. Nee. nee, nee, zeker niet. Nee. Maar goed, dan gaat dat verder in de openbaring. Mm -hmm. Satan die zal uh, uit de gevangenis losgelaten worden en hij gaat die mm -hmm. mensen verleiden. Ja. Hoe verleidt hij ook die Gog en die Magog? En dan komen ze eraan en ze kwamen op over de breedte der aarde, Omsingelde leger, omsingelden de legerplaats der heiligen mm. en de geliefde stad. Dus weer Weer tegen Jeruzalem. Ja. En dat, daar slaat dus dit over, wat hier in psalm 2 staat. Niet? Uh, waarom zin is op ijdelheid? Ja. Wat gaat er gebeuren? Zij willen nog één keer proberen om Jeruzalem in handen te krijgen. Om zo het koninkrijk van God ja. tegen te houden. Ja. Niet? Want het, het duizendjarig rijk is maar een vooruitloop op het Koninkrijk van God. Ja. En, maar we, we, we stelden vorige aflevering vast dat uh, alle wapens die ingezet worden, eigenlijk tot niets leiden. Ja, uiteindelijk wel, maar ze leiden wel tot een boel ellende voor die tussentijd. Voor die tijd. Ja, voor die tijd. En Nu ja. ook, nu komen er ook ja. in Israël een boel mensen om. Ja. En ik vind het ook heel tragisch, de, al die kinderen in Syrië, 700.000 kinderen maar, die ontheemd zijn. Ja. En konden we er maar ja. wat voor doen behalve Aha. voor bidden. Ja. En, en, en de onrust van de christenen in, in, in Egypte die daar bedreigd worden door de moslimbroederschap. Ja, klopt. En, en dat, het, is, het is een hele tijd van weeën en van lijden. En hierin hoort de gemeente van Christus een hoofdrol te spelen. Door gebed? Door, vooral door gebed. Ik herinner me iemand, een bekend evangelisch leider die ik hier niet zal noemen. Die ik hier niet mag, kan, kan wel noemen. Maar die zegt: als binnen vijf jaar de bidstonden in Nederland niet drukker bezocht worden dan de zondagse kerkdiensten, mm -hmm. dan is het ook afgelopen met Nederland. Mm -hmm. ja. Ik denk dat die vijf jaar al zo'n beetje opzij zijn, voorbij zijn. Maar het is wel zo. Ja. Er moet gebeden worden voor Nederland, anders loopt het af. Ja. Nou, dat is dus, uh, dat gaat er gebeuren. Laat ons hun banden verscheuren, staat er in Psalm 2. En hun touwen van ons werpen. Zij zaten onder de band van Israël, van de Torah zal ik maar zeggen, van de wetten van God. En dat willen ze gewoon niet. Oké, okay, dit, dus, dit slaat dus op die eindtijd? Dat op, slaat op, op die eindtijd, ja. Nou, en dan, dat het op Israël slaat, hij die in de hemel zetelt lacht. Mm -hmm. ja, dat, dat is stomme volk. Ja, ik denk niet dat de heer tegelijk huilt. Nee. Want als je dat ziet in die ramp van openbaring, ja. hè, die vreselijke dingen die er gebeuren, dan, dan staat er twee keer, drie keer staat het zelfs, en toch bekeerden zij zich niet. Ja, precies. Ja. En, en, en altijd beoogt God wat hij ook doet, bekeering van de mensen. Altijd is zijn stem, komt tot mij. Ja. Zoals de Heer Jezus dat zegt. Want ook eens een keer een gesprek met iemand, en die vroeg ik, wat is het, wat de hele Bijbel er samen in één woord? Nou, dat is mooi, natuurlijk. Hè? Mm -hmm. En hij zegt: daar nou even nadenken, leven. Ja. Hij heeft ook een, een bediening van leven. Mm -hmm. uh, in het woord was leven en het ja. leven is het licht der wensen staat. Er. Ja. Ik zeg: Ik heb nog een korter woord: kom. Vanaf Genesis 3, toen God tegen Adam riep: kom. Ja. He, tot op de dag, tot op de eindtijd toe mm -hmm. roept God, kom. Tot op dit moment roept God, kom, kom ja, dan precies. tot mij, kom ja. tot de Jezus. Ja. En dat, dat zien we hier ook weer in die psalm. Mm. Denk erom mensen, stel hier. <kwijnt> Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. En Dat, dat was dan dat hele duizendjarig rijk. Dat was de koning der koningen en de heer der heren. Dat was ja, daar de kunnen hier. we ons nu nog weinig bij voorstellen. Nou ja, ik kan me er wel wat bij voorstellen, want uh, Jeruzalem, dat zal natuurlijk helemaal veranderd worden. Ja, dan wel, ja. Ja. ja. Als dus op het eind, zoals in Zachariah 14 staat, mm -hmm. de heer terugkeert op de Olijfberg, mm -hmm. dan zal zijn heerlijkheid, zal dan door de Oostpoort, hè, dat weten de kijkers beginnen ook wel, de Oostpoort die is dicht gemetseld. Ja. De Gouden Poort. De, de Gouden Poort, ja, die ja. is dicht gemetseld door de islam. Ja. Waarom? Omdat de Messias dan niet binnen kan komen. Die geloven meer dan de meeste kerken. Mm -hmm. Want die geloven dat hij door die Oostpoort binnen ja. zal komen. Ja. En die hebben daar ook een begraafplaats, een islamitische begraafplaats mm -hmm. aangelegd. Want ze weten ook dat de Messias priester en koning zal zijn. Ja. Maar staat dat uh, uh, genoemd, uh, geprofiteerd, dat hij door de Oostpoort komt? Ja. Ja, dat staat En in zeker. Moet je dat lezen? Nou, dat is misschien wel ja, moet interessant. Dan mo moet ik heel het, even als zoeken. We zo, als we het zo kunnen winnen. Uh, nou, ik denk het wel. Ik denk dat Ezekiel 43 of 44 is. Maar ik zal even kijken. Ja, 43 vers 1 en 2. Ezekiel, die ziet daar in de hoofdstukken mm -hmm. 41 tot en met 47 of zo, ziet hij het nieuwe Jeruzalem. En ja. de tempel, de nieuwe mm -hmm. tempel ziet hij. Je moet kijken. Toen leidde hij, die hij, dat is de engel die Ezekiel in zijn visioenen begeleidt, En wezen is dat ook profetie. Zeg je? Dit is ook gewoon puur profetie. Ja, het is puur profetie. Ezekiel werd door, door de engel, of door God, aan zijn haren meegenomen. Ja, precies. Ja, hij dat letterlijk. Ja. En die werd dan van de ene plek van Jeruzalem naar de andere, en van het verleden van zijn tijd die, die mm hij -hmm. in, in het Medische Rijk voor, aan, aan de Tigris doorbracht, uh -huh. werd hij verplaatst naar Jeruzalem. Ja. En die engel leidde hem naar de poort, het was de poort die gericht was naar het oosten. Ja. Dat is wat jij die gouden poort noemde. Dat is de gouden poort. poort. Ja. En die gouden poort, staat ergens anders in Ezechiel, was gesloten. Ja. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit oostelijke richting. Van de Olijfberg natuurlijk. Ja. Dat is die bergtafel. Uh -huh. En dat okay. is de Jezus die ja. in grote heerlijkheid, zoveel heerlijkheid dat toen Johannes hem zag in zijn heerlijkheid, viel hij als dood aan zijn voeten. Mm -hmm. En Johannes ja. was notabene de, de grootste vriend van de Heer Jezus. He. En die heerlijke. En het was geluid als van het gedruis van vele wateren. Ja. Een enorm gedruis. Het zal wat zijn voor CNN om dat te filmen. Wow. Ja. En uh, vooral Al Alge Jazeera. <laughs> en, en dan komt het prachtige, het prachtige. De aarde straalde vanwege zijn heerlijkheid. Ja. Uh, je kunt ook vertalen het land straalt. De mm -hmm. aarde is haar erets en het Hebraeus. En in het Grieks kun je dat ook vertalen als ja. land. Ja. Nee? Maar ja, met, uh, met de bevolking zal het wat anders aflopen daar uh, in, in, in openbaring. Mm -hmm. Want nadat uh, dus uh, die oorlog tegen Jeruzalem begint... dan, ik zou bijna zeggen, is God het beu. Nou ja. is genoeg al die opstanden, zegt ja. hij. Ja. Want ze zullen de legerplaats der heiligen en de geliefde stad... En vuur daalde uit de hemel neer en verslond hen. En de duivel die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel. Mm -hmm. En dan daarna komt dan de grote witte troon. Ja. En de opstanding. En ja. daarna is de eeuwigheid. Ja. En dan weten we, er staat de Bijbel weinig over de eeuwigheid. Maar nee. maar één ding over de eeuwigheid. Eén ding? Eén ding, maar ja. Wat geen oog gezien heeft, wat geen oor gehoord heeft, mm. wat in geen mensen hart is opgeklommen, heeft God bereid voor degenen die hem liefhebben. Ja. Wat een de toekomst hebben we. Geweldig. Ja, daar ja. kunnen we gewoon... Soms dacht ik, ja wat moeilijk allemaal, die eeuwigheid. En dat in die psalm 2 spreekt daar ook over. Hm. Hebben kunnen we er... daar nog tijd voor? Ja, daar hebben we nog even tijd voor. Oh, gelukkig. Zeker. We gaan terug dan even naar psalm 2, <coughs> wat die allemaal nog meer voor uh, profetisch heeft te zeggen. Uh, dan gaan we even verder. Het was wel mooi om, om, uh, om nog even terug te komen op dat verhaal over die Oostpoort. Om van jou even te horen van ja, oké, okay, hij komt natuurlijk komt hij uit het oosten, Want hij komt van de Olijfwerggracht. Ja, ja. Als je dat zo leest en je kent de verhoudingen misschien niet helemaal. Dan zie je de diepte daar niet van in. Maar dat komt er nu wel heel prachtig in. Ja. Als je dat zo uitlegt hè, van, uh, en zo krijgt zo'n provincie opeens... Ja. Heel veel meerwaarde. En als je dat dan weet, <coughs> meer wil weten, ja. moet je Zachariah 14 lezen. Uh -huh. En dan staat dan, als Jeruzalem omringd wordt door de vijanden, zullen zijn voeten staan op de olijfberg. Ja. En hij zal strijden als de strijd van vroeger. Uh -huh. En dan zal, dat, is, dat klopt allemaal precies, die ja. profeten. precies. Nou, dan gaan we nu even verder. Ik wil gewagen, vers 7 in Psalm 2, van het besluit van de heren, hij sprak tot mij, mijn zoon, zei gij, ik heb uw heden verwekt. Mijn zoon, zei gij, dat uh, zegt de heer Jezus, uh, zegt uh, God zelf tegen de heer Jezus als hij gedoopt wordt. En op andere plaatsen zegt hij, mijn zoon, zei gij, ik heb uw heden verwekt. En dat, uh, dat zegt hij er niet bij, dat zegt hij later, dat staat in de Hebreeënbrief. En uh, de apostelen haalden dat aan als bewijs van de opstanding. Ja. Dat was natuurlijk ook... De opwekking. De opwekking, ja. ja, de opstanding van de Heer Jezus en ja. de doden. Ja. Ik heb uw heden verwekt. Ja. Maar dat is ook een teken van de wedergeboorte. Ja. ja. Want het is, hier wordt niet zeg maar de, de eerste verwekking van de Zoon van God bedoeld. Jawel, ook. Ook. Ook. Ja, ja dat in, is het dubbele. In, hand, in handelingen. <coughs> ja. Handel, maar even kijken, dat staat in, in, in, in Handelingen 13. Ja. Dat moeten we even kijken in handelingen 13. Ja, dat is allemaal. Ja, want dat maakt soms het, soms het lezen van profetie ook erg lastig, hè? Ja, ja. Of dat, maar ja dubbele bonussen er vaak in zitten. Daarom moet je het onderzoeken. Ja, precies. Toen ik het. Ik, ik heb het zelden, krijg ik een tekst of een openbaring. En toen ik het moeilijk had, toen snoeg ik de Bijbel op en toen kreeg ik de openbaring. Mm -hmm. Zoek het nou in het boek der Serie. Ja, dan kan ik opnieuw beginnen. <laughs> ja, precies. Ja, maar dat doe ik ook. Ja. Het, het, is, het woord van God is. Ja. Is, is duidelijk, maar je moet het wel nazoeken. Mm. Let op. Uh, hij heeft, de heer Jezus, is opgewekt. Uh, gelijk in de tweede psalm geschreven staat. Waar, waar lees je dat? De 33 handelingen 13. Wees of het? Ja. ja. Uh, daar staat, mijn zoon, zei Gij in de tweede psalm, ik heb u heden verwekt. Mm. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zonder dat hij tot ontbinding zal weerkeren. En dan staat er nog wat meer provincieën. Ja. Maar dat is, staat in eerste instantie van de opwekking uit de doden ja, van de Heer Jezus. Als Hij opstaat in een nieuw lichaam. Ja. En zo wordt, als wij ons bekeren, dan komt... Bekeren is het werk van de mens. Mm -hmm. Wij draaien ons om. Ja. Ja, dat, bekeer, bekeer u, staat er. En als bekeer. God zegt bekeer u, dan kun je ook bekeren. Ja. Dat is toch wel simpel ja. allemaal. Het is allemaal <laughs> zo simpel. Nee, bekeer u, staat er. Nee? En, en, en, en wat doet God dan als antwoord? Dan krijg je de wedergeboorte. Hmm. Wat wordt er geboren? Door de heilige geest wordt de heer Jezus in je hart geboren. Hmm. En dat staat hier dus ook op. Ik heb u heden verwekt. Want dat heden slaat op het verleden. Slaat op al die eeuwen tussen de heer Jezus en nu. En slaat tot op de wederkomst van de heer Jezus. Slaat dat dat een mens zich kan bekeren. En zo een kind van God kan worden. Amen. En dat is heel erg, erg belangrijk. Nou, dan krijgen we die ijzeren dan. en dan krijgen we nog één vermaning tegen de volkeren. Mag dat mm -hmm. nog? Dat laatste. Oké. Okay. Vers 10. Nu dan, gij koningen, hu dan, verenigde naties, hu dan, nu dan, uh, premier Rutte. Mm. Hoor je het? En nu dan, uh, meneer Timmermans. Ja. Hoor je het? Wees verstandig en laat u gezeggen, gij richters der aarde. Laat u gezeggen, laat u gezeggen. erken dan dat Israël recht heeft op het land. Ook volgens het volkenrecht. Ja. Erken dan dat, dat God de Heer regeert. Erken de geschiedenis. Erken de geschiedenis. Ja. Dient de Heer met vrede en met vrezen en verheugt u met beving. Dat zegt ja. God ook tegen onze regering. En ja. dat zegt Zelfs tegen de kerken zegt hij dat nog. Ja, precies. Kust de zoon op dat hij niet toren en gij onderweg niet te gronden gaat. Mm. Nee? Kust de zoon, dat erkent de zoon. Ja, schuil, schuil bij hem. En schuil bij hem, ook dat. Dat is heel erg belangrijk. dus Dat, dat, dat is zo belangrijk, dat de regeringen dat zien, dan is, dan is er nog hoop. Ja. Zelfs toen het land Israël door Jozua veroverd werd. En hij had de expliciete opdracht van God het hele land te veroveren. Mm -hmm. En alle uh, Filistijnen, Amoriten, Amalekieten weet ik wat voor iets, visite en weet ik wat er allemaal leefde, om niet eruit te gooien. Mm -hmm. En de stad Gibeon en Kiriat jeorim redden zich. Mm. Waarom? Omdat ze het woord Gods geloofden. Ja, Want ze hadden gehoord, van rondreizende kooplieden ja. natuurlijk, dat God tegen Mozes gezegd had, het hele land wordt, is voor jullie. Ja. En verdrijf al die kanaanieten eruit. Mm -hmm. En ze geloofden het woord. Ja, en ze hadden een gemeenteraadsvergadering ja. en zeiden, wat moeten we doen? Ja, zeiden sommigen, we sluiten ons nou aan bij de Canaanitische koning. En dan kunnen we ze misschien nog weer staan. Want nee, die God van Israël kan niemand tegenop, Zeiden de anderen. Ja, wat moeten we dan doen? Ja. Hebben we een plan? En toen kwamen ze met dat geheimzinnige plan ja. om als uh, boodschappers van een verland, verland te komen. Met oud brood ja. en versleten ja. kleren. Ja. Joshua, een een, een Jozua een verbond. Ze maakten een verbond met Israël. Ja, klopt. En het was fout van Jozua, het was fout van die Gibeonieten, maar de heren die honoreerden dat verbond. Amen. En, en, en dat, kan Nederland, dat kan Nederland ook doen. En dat kan Nederland sluiten. ook doen en de heren uh, honoreert altijd zijn belofte en zijn verbond ook met ons. Amen. Dank je Jan. De aflevering zit erop, de tijd zit erop. Hartelijk dank voor het uitleggen over psalm 2. En ik zie Wat een mooie psalm hè? Ja, geweldig. Er valt de diepte erin. Ik zie graag uit naar de volgende aflevering. Oké. Okay. Hier thuis, dank voor het kijken naar deze aflevering. Lees Psalm 2 gewoon nog eens een keer rustig na met alles wat u nu heeft gehoord. Uitleg van Jan daarbij. En. Uh, en zie hoe goed Heren is. Graag tot de volgende aflevering in de eindtijdenpost. Het besluit van die dag, des Heren, en de uitvoering, daar zit nog spelen... ruimte in. Er zit ruimte tussen. Ja. is wat. Ja. En wat is dat voor ruimte? Is de ruimte dat gebeurt?